Inmiddels is aangeschoven aan tafel Sven Rommel. Goedemorgen, hoor. Uh, Welkom uh, aan tafel in de studio. Dat is altijd veel leuker dan over de telefoon een te, interview te doen. Nieuw raad zit voor de VVD. Um, hoe gaat het met je? Na de verkiezingen, na alle inspanningen, na alle... Uh, ja, wat is het? Uh, dat, dat je misschien een slapeloze nacht hebt gehad. Van gaan we het redden, gaan we het niet redden? Wat gaan we doen? Uh, waar gaan we heen? Nee, ik heb zeker geen slapeloze nachten gehad. Maar uh, de aanloop richting de verkiezingen... dat was natuurlijk wel ongelooflijk uh, intensief en ook uh, onwijs spannend. Ja, dat ik eigenlijk. Alle debatten die uh, gevoerd werden... allemaal uh, ja, activiteiten uh, die we ondernamen om uh, ja, in ieder geval zichtbaar te zijn... en uh, mensen te overtuigen om ons te stemmen. Dat was ja, ongelooflijk uh, intensief. En ik moet zeggen, na de uh, verkiezingsuitslag... Ja, dat was een uh, oase van rust gevoel. Dus uh, ja, toen ging het eventjes op een lager pitje. En nu uh, de raadsvergadering ook weer echt uh, uh, ja, gaan plaatsvinden. Ja, wordt uh, de intensiteit weer, weer, wat, uh, weer wat hoger. Maar dat is helemaal niet erg. Ja, want je bent nu ook uh, beëdigd hè, als uh, raadslid. Klopt, eind uh, maart ja, werden we inderdaad ook echt uh, daadwerkelijk geïnstalleerd. Dus ik ben nu officieel ja, raadslid van de gemeenteraad uh, is verantwoord. Dus dat is best... Uh, ja, wel bijzonder als je daar eventjes uh, zo bij stilstaat. Ja, ja, ja. En hoe heb je dat ervaren? Is dat uh, trots? Iedereen van de familie is bij natuurlijk. Nou, die zes ze zijn ongetwijfeld uh, wel trots. Maar er zijn ook, uh, ja, mijn ouders die hebben ongetwijfeld ook weer gedacht van uh, Sven, waar begin je nou weer aan? Mijn moeder die vroeg ook <laughs> aan mij, verveel je je op je werk dat je dit nu ook gaat doen? Ze <laughs> dus, nou maak je maar geen zorgen. Uh, ja, ik vind het onwijs uh, eervol om uh, in te mogen zetten voor onze uh, gemeente. Dat is, dat is zeker zo. En als je dan uh, nu kijkt naar de toekomst. Ik heb gelezen in de krant dat er uh, gesprekken zijn geweest... ook met de VVD. Dat uh, er mogelijk een coalitie zou kunnen komen... waar de VVD ook in zou komen. Nee, dat heb je helemaal goed uh, vernomen. Nou, Jerry als uh, grootste partij met Jong Zandvoort... die heeft uh, de verkennende gesprekken uh, gehouden met alle partijen. Uh, dus in ieder geval ook uh, met ons. Nou, en uit die uh, verkennende gesprekken bleek in ieder geval dat er een uh, mogelijkheid zou bestaan... om een coalitie te vormen met de uh, OPZ-CDA... en waar ook uh, VVD uh, gaat, bij aansluit. En uh, ja, zeer binnenkort gaan dan uh, de onderhandelingen... echt daadwerkelijk uh, plaatsvinden... om te kijken of we er met z'n allen uitzien te komen... Ja, want dat moet nog komen, de onderhandelingen. En dan moet er ook soms water bij de wijn worden gedaan. En... Uiteraard, er moet, uh, dat is wel in ieder geval uh, ja, de insteek. Want op het moment dat je er uh, niet wilt toegeven en de ander niet iets wilt gunnen... Ja, dan gaan we er sowieso niet uh, uitkomen. En ik heb wel eens gehoord, water bij de wijn doen, dat is helemaal niet erg. Als de wijn nog maar wel lekker smaakt voor iedereen. Ja, dat is een hele goede. Dat is zeker een hele goede. Want uh, als je kijkt naar het verleden, dat is natuurlijk heel vaak gebeurd... dat mensen dus gewoon echt geen water bij de wijn wilden doen. Ja, dan zet je jezelf buitenspel natuurlijk. Dat doe je ook niet meer mee dan. Nee, klopt. Dan maak je jezelf in ieder geval wel onmogelijk om mee, mee samen te werken. Uh, wat ik in ieder geval heb gezien op het moment dat je de ander iets gunt... en als dat uh, ja, van twee kanten komt, dat maakt gewoon uh, ja, samenwerking veel uh, beter mogelijk. En dan heb je er ook tenminste plezier in uh, met elkaar, hoop ik zo. En dan uh, hou je het ook die vier jaar vol... Want daar gaan we natuurlijk wel uh, uh, vanuit. Want een beetje stabiliteit uh, en continuïteit vind ik wel heel erg belangrijk voor Zandvoort. Dat zou wel heel goed zijn ja, dat er niet uh, over een jaar dat er ineens een college weer valt... en dat er weer wat geformeerd moet worden. Um, vier partijen die mogelijk een coalitie kunnen gaan vormen. Maar er zijn drie wethouders. Drie na, wethoudersplekken. In, of, of worden dat er vier? In Zandvoort heb je volgens mij een 0,2 wethouder per raadslid. Nou, ja, Dat klinkt natuurlijk een beetje gek. Maar met 17 raadsleden zou dat uh, uh, uitkomen op ongeveer 3,4 uh, ja, wethouders... die je mag ja. aanstellen als gemeente Zandvoort. Dus je zou ervoor kunnen kiezen om uh, vier wethouders uh, aan te stellen... die dan uh, ja, 0,8 uh, fulltime uh, plekken invullen. En ik heb wel uh, gezegd dat op het moment dat uh, ja, VVD ook daadwerkelijk meedoet aan de coalitie... dan doen we ook echt mee met alles wat erbij komt kijken. Ja. Nou, dan ben ik heel benieuwd waar het... Waar het toe gaat, gaat leiden. Want jullie hadden natuurlijk een wethouder. En die werd natuurlijk nog voor niks. Dat, dat wordt dan ook weer jullie beoogde wethouderskandidaat? Of heb je zoiets van... Nou, Daar uh, heb ik het toch nog even liever niet over. Ik heb, uh, heb de vraag eventjes niet goed gestaan. We hadden een wethouder... Je, je natuurlijk een wethouder. Hè? Mm -hmm. En uh, ja... Zou dat dan de beoogde nieuwe wethouder worden voor een eventuele coalitie? Uh, mocht dat uh, zo lopen? Of heb je zoiets van nou dat uh, je nee, loopt voor ik heb de muziek al, uit? Nee, nee, nee, ik heb daar al, ook al eerder duidelijkheid uh, over gegeven. Volgens mij tijdens ook het, uh, het lijsttrekkersdebat, daar kwam dat uh, ter sprake. Uh, en daar heb ik uh, aangegeven dat uh, ja, LFR in ieder geval niet beschikbaar is voor een eventuele uh, tweede termijn. Kijk, dus er is misschien een ander... Nou, laat ik jullie in ieder geval zo zeggen: op het moment dat wij meedoen, dan willen we ook echt uh, mee gaan doen. Uh, dus dan wordt het uh, een ander, dat klopt. Ja. Nou, dan uh, gaan we daar even op wachten. Want dan mag je weer een keer komen, <laughs> samen met de beoogde nieuwe wethouder. Ja, ik kom graag nog een keer langs, ja. hoor. <laughs> dat, uh, dat wil ik zeker wel geloven. Um, nou, de komende periode, wa waar zou je, je bijvoorbeeld uh, heel erg hard voor willen maken in Zandvoort? Nou, wat ik vooral heel erg uh, belangrijk vind... is in Zandwoord zijn ongelooflijk veel projecten opgestart. Als we om ons heen kijken... Uh, en wat het uh, allerbelangrijkste gaat zijn voor mij dan... voor de komende vier, uh, vier jaar... is dat het ook echt daadwerkelijk wordt afgemaakt. Dus niet uh, dat we onnodig gaan uh, bijsturen... Uh, maar dat we ook daadwerkelijk bijvoorbeeld bij uh, het Badhuisplein... of de entree, uh, dat we stappen gaan zetten... en het liefst nog die schoppen in de grond gaan stoppen met elkaar. Ja, want zoals het er nu uitziet is het dan niet echt dat je denkt van nou, welkom in Zandvoort. Nee, ik moet ook heel eerlijk zeggen bij, uh, bij het uh, Badhuisplein met al die dichtgetimmerde ramen. Ik word er zelf niet heel erg uh, vrolijk van. Dan ben ik zelf meer van de leer van gooi die sloopkogel erin en dan gaat het allemaal wat sneller. Uh, maar dat kan helaas niet uh, in Nederland. Nee, want er zijn weer bepaalde mensen die niet weg willen. Want die vinden dat ze dus zelf een, uh, een permanent huurcontract hebben. Mm -hmm. Ja, ze zitten daar anti-kraak met zo'n organisatie die dan weer is overgenomen. En dan hebben ze dan weer bepaalde rechten, vinden ze. Ik begrijp hun wel, maar ja... Ik begrijp hun ook, uh, Die huur was goed, ook zeker in het huidige tijdsgevricht. Uh, waarin het heel erg lastig is om een uh, woning te ja. vinden. En al bijna helemaal onmogelijk om een betaalbare woning te uh. vinden. Te vinden, zeker op zulke aantrekkelijke plaatsen in het land, zoals bijvoorbeeld in Amsterdam of in Zandvoort. Ja, ja dat is gewoon onwijs, onwijs lastig. Dus in die zin begrijp ik die mensen ook heel erg goed. Ja. Maar als ik dan eventjes kijk naar het uh, grote plaatje en uitzoom, ja, echt het, uh, het grote gemeenschappelijke belang voor heel Zandvoort, ja, dan komt iedereen toch wel tot de conclusie dat daar iets moet gaan gebeuren. Ja, dat, uh, dat is wel zeker. Ja, <laughs> um, die grond die was uh, ooit bestemd om daar een hotel neer te zetten. Nou, we hadden dan uh, Corendon die dan daar mogelijk uh, een hotel wilde gaan neerzetten. Dat is niet doorgegaan. Zijn er nog andere plannen al uh, voor een nieuw hotel daar? Voor... Jazeker. Een, een visie is al gepresenteerd aan de Raad. En ja, de bedoeling is in ieder geval om daar ook een hotel te realiseren... maar ook uh, meerdere woningen. En eventueel nog wat uh, ja, horeca of bedrijvigheid op het ja. Prathuisplein. Dus dat uh, ja, is denk ik, als ik dat zo nu heb uh, gezien, die eerste plannen, wel echt een aanwinst uh, voor Zandvoort. En ik denk dat we daar uh, onwijs blij uh, met elkaar over kunnen zijn als dat ook echt daadwerkelijk gerealiseerd uh, gaat worden. Ja, ik zou maar zeggen, dan zeggen, uh, als je dan een hotel daar gaat neerzetten, doe dan ook uh, het uh, casino daarin. Dan kun je nog verder naar Links, hè, als je naar de zee kijkt. Mm -hmm. En dan kan je die ruimte waar het hotel, of tenminste waar het casino nu staat, kan je ook in het hotel gaan, uh, gaan, gaan uitbreiden. Ja, dan heb je volgens mij echt een, uh, een, een toplocatie. Ja, klopt. En dan heb je ook gelijk het hele ja, totaalplaatje wat je dan meeneemt. En dan kan alles natuurlijk in zich heel een grote boost krijgen. Het is natuurlijk wel lastiger om uh, ja, meerdere partijen dan uh, aan tafel te hebben zitten. Ja. Uh, maar ik heb in ieder geval wel gehoord dat die ambitie. In ieder geval wel is om het in ieder geval integraal aan te pakken. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik, uh, ik, ik wacht al twintig jaar geloof ik dat er wat gaat gebeuren daar. Dus uh, we zijn heel erg benieuwd. Maar de visie ziet er mooi uit hoor. Ik heb, ik heb die visie het gezien. Uh, Jij hebt nog niet gezien. Okay. Nee, nee, niet nee. gezien. Nee. Ja, nee, die ziet er heel mooi uit. Het is ja. wel nog een soort van uh, ja, een bouwvolume, wat is ingetekend. Dus je kan er ja. nog niet echt iets van de architectuur aan afleiden. Um, maar ja, het eerste, eerste plaatje is in ieder geval goed. Ja. Nou, dat is in ieder geval wel een goed teken aan, aan de wand om in ieder geval mee verder te gaan. Ja. De enige ja. vraag is natuurlijk, ja, hebben wij die uh, dure hotels nodig? Of willen wij Ja, hebben? wij willen natuurlijk wel uh, dure hotels aan de kust hebben. Want dat levert ook het meeste op. Ja, okay. Want, kijk maar naar de Formule 1. Waar gaan de coureurs heen? Die gaan allemaal naar Noordwijk. Want daar ja, zijn ja, de dure hotels. De luim, ja. Ja, ja. <laughs> ja, wat je in Noordwijk bijvoorbeeld wel heel goed uh, ziet... is dat ook in Noordwijk die zakelijke markt uh, onwijs goed is ontwikkeld. Ja. Ja. Uh, en dat hebben we in Zandvoort uh, niet en ik zie daardoor in ieder geval wel heel veel kansen om Zandvoort uh, jaar rond wat levendiger te houden. Met in ieder geval ook een doelgroep die niet echt bijt in uh, de horeca en strontenten die we nu hebben. En dat levert ook gewoon simpelweg banen op uh, in Zandvoort. Ja. En natuurlijk ook belasting voor de gemeente. Je bedoelt meer met seminars en zo en dat soort... Uh... Ja, bijvoorbeeld ja. Uh, uh, congressen. Nou, hoe mooi is ja, dat als je dat ja. kan doen met de uitzichten op onze mooie Noordzee? Ja. Dat zou toch geweldig uh, zijn? Ja, dat is waar. We dus kunnen een beetje gaan, gaan surfen ook naar, een, naar het congres. <lacht> niet en, en daarna intro. een borrel in de, in de namiddag... bij een ondergaande zon bij een strandtent. ja nou, ik ja. zie die kans wel. De avond was hier. Is verschrikkelijk mooi, ja. ja. En een visje hoppen bij aan de kraan. <lacht> Daar laat ik me niet over uit. <lacht> nou Sven, uh, heb je nog wat toe te voegen aan het uh, hele verhaal? Uh, want omwille van de tijd moeten we gaan afsluiten in dit uur. Nou, ik heb er niet zozeer iets aan toe te voegen. Maar wat ik wel in ieder geval wil uh, ja, meedelen... is dat uh, ik er onwijs veel zin in heb om uh, ja, de komende vier jaar... Uh, in ieder geval Zandvoort te gaan vertegenwoordigen in de, de gemeenteraad. Nou, dat is heel goed te horen. Ja. <laughs> ik wil je danken voor je, voor je toelichting. En uh, ik wens je heel veel succes als als bij de gemeente Zandvoort. Ja, dankjewel. je okay.